Bij een nieuwe aflevering in onze serie Eindtijd en Profecie. Deze keer nog steeds met Israël op weg naar de eindtijd. En vandaag, Jan van Marneveld, hartelijk welkom, jij ook. Uh, uh, behandelen we Europa in het licht van de eindtijd. Ja. Dat is, uh, vorige keer hadden we de Palestijnse uh, zaak en alles wat de Palestijnen aanging, het Palestijnse volk. Uh, en het was best een spannende aflevering. Maar Europa is ook best een spannend uh, gebeuren. Ja. Het mooie is aan deze kant dat alles is in het profetische woord. Het profetische woord dat is zo precies en zo exact. Ja. God zegt van tevoren wat hij gaat doen, wat er gebeurt. Mm -hmm. en van het begin af aan wat er bezig is en tot in de verre toekomst heeft God allemaal zijn hand erin en heeft hij dat allemaal voorzien. Ja. Met bepaalde flexibiliteit. Er zit ja. natuurlijk een enorme ruimte voor ons menselijk handelen. Dus, dus God had ook voorzien dat, er een, een, uh, dat Europa één uh, nou zou worden, is wel een beetje groot woord. Want die eenheid is soms heel ver te zoeken. Ja, daar kom ik straks op terug. Er staat ook al ja, in de daar Bijbel. Ja, er staat zelfs bij dat het nooit een eenheid zal worden. O, ook dat staat He? in de Bijbel. Het is ongelooflijk. Maar, maar dat is, dat is ook in de praktijk van de dag zouden ja. mensen wat dat betreft hun ogen moeten open doen. Omdat zeg maar, dat soort zaken ook allemaal naar voren komen nu. Ja, dat is het probleem. dat Het woord van God en het geloof wordt naar het privé domein teruggedrongen. Mm -hmm. En dat is geen handleiding, ook vrees ik voor onze christenpolitici... meer voor hun politiek handelen. Want als het een handleiding was voor hun politiek handelen... dan hadden ze wel 100% achter zichzelf gestaan. Ja, ja. ja, dat is wel heel maar simpel. Ik denk dat we ze niet allemaal over één kam mogen scheren, toch? Ik merk er weinig van uh, welke dan niet over die kam passen. Oké. Okay. <laughs> nou, goed, goed uh, misschien dat deze uitzending bijhelpt... dat ze nog eens achter hun oren krabben. <laughs> ik hoop van wel, want dat ja. speelt natuurlijk meer een rol dan hun eigen politieke toekomst. De hele toekomst van Nederland hangt er ook mee samen ja. met die zaak. Maar goed, Europa. De profeten spreken daar ook over. Vooral Daniel. Daniel ja. dat was een ongelofelijke man van God. Een ongelofelijke profeet. Hij heeft de toekomst voorzien zo precies van bijvoorbeeld Alexander de Grote. Mm -hmm. Zijn veroveringen, zijn oorlog tegen het Persische Rijk, zijn overwinningen. Uh, zijn plotselinge dood. Het staat allemaal in de Bijbel dat hij opgevolgd zou worden door uh, vier van zijn generaals. staat ook al in de Bijbel. Het staat allemaal, is dat voorzien, door Daniel. En alle politieke manipulaties en dingen die daarna volgden. Uh, een een of andere ruige vorst die daar optreedt. Het staat allemaal in Daniel. Het is zelfs zo precies voorzegd. Ik zeg niet voorspeld, maar voorzeggen. Ja, ja dat weten we. Ja, ja. Nog even de verschil tussen voorspelling en voorzeggen. Voorspellen heeft occulte betekenissen. Voorspellen is een noodlot. Een voorzeggen is dat God de toekomst aanduidt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld onheilsprofetieën ja. zijn voorwaardelijk, kunnen afgewend worden... Mm -hmm. Als een volk zich bekeert, als het Nederlandse volk zich bekeert... dan zullen al die onheilsprofetieën die over Nederland uitgesproken zijn ook... dat is een duidelijke zaak, die zullen afgewend worden. Ja. Daarom is het zo belangrijk dat er gebeden wordt door de gemeente. Ja. En niet gemekkerd. Ja. Dat, dat gebeurt zo vaak. En dat is dus het verschil tussen voorspellen en voorzeggen. Ja, God geeft ruimte in voorzeggen. Is ruimte voor Gods genade. En bij voorspellen staat het vast. Uh, voor zover de duivel dat gezegd heeft, ja. ja, dat, ja dat men ja. zegt dat dat vast staat. Ja, men, ja men, men denkt dan ook ja. van, uh, ja, dat, dat ja, Zoals een, een, een vriendin van ons, die kwam bij uh, een of andere waarzegster als jong meisje. Oh, je zult een man zien. Nou, zo'n kind dat zit daar op een gegeven moment op het puntje Vol, de puntje van Volgens mij zeggen alle waarzegsters dat, waar. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, en, en je zult een kindje krijgen en gelukkig... Oh, een donkere wolk. Hey, oh hij ster... Maar je zult daarna nog gelukkiger worden. Nou die vrouw die geloofde dat. Ja. En die, toen ze inderdaad een man kregen waar ze gek op was. En een, een ontzettend leuk jongetje. Toen stond ze iedere keer dat die man maar vijf minuten te laat kwam van zijn werk. Stond ze met samengeknepen handen van... En op van de zenuwen voor het raam. Ja. En ze is niet gestorven. Maar ze kregen ja. wel een hartattack op een gegeven moment. En dat is de bedoeling van de duivel. Ja. Als je de duivel gelooft. Dan krijg je duivelse resultaten. Ja. Als je God gelooft. Ja. Krijg je heerlijke bijbelse resultaten. Ja. Maar goed. De Europese Unie. Die Daniel. Die was zo ontzettend precies. Uh, dat mensen gezegd hebben. Daniel leefde niet zo 520, 530 voor Christus. Maar die leefde 100 voor Christus. Yeah. En hij heeft, hij heeft de geschiedenis geschreven. geschreven alsof het profetie alsof die, was. Ja, ja, ja. ja, oh, ja. kijk theologen en allerlei andere lieden die verzinnen van alles om de Bijbel in discrediet te brengen. Ja. Dat zat gewoon vast. Daniel die heeft dat honderden jaar. Ja goed, God zegt in zijn woord toch ook dat hij de toekomende dingen aan ons zal vertellen. Ja, dat zegt uh, hij. Dat zegt hij zelfs tegen ons. Ja, dat Dat, uh, wij, dat wij de toekomende dingen, als, als er echte dingen langskomen die, uh, We wij moeten weten, die wij moeten weten, dat de Heilige Geest ons niet duidelijk kan ja, maken. Ja, dat zegt hij. Ja, dat De Heilige van... Geest zal u de toekomst uh, voorkondigen. Ja, gewoon. ja. Nou ja, goed, maar dat, die toekomst ligt ook in de schrift. Ja, dus, maar ik bedoel maar aan te geven dat het was niet alleen voor Daniel. Het is ook voor ons dat wij mogen weten dat de Heer, als het werkelijk nodig is, dat hij ons zal vertellen wat er in de toekomst zal gebeuren. Ja, ja, ja. Toch? En het boek van Daniel was gesloten, staat er aan het eind van Daniel, maar aan de eindtijd zal de kennis vermeerderen. Ja. Dat is niet alleen wetenschappelijke kennis en technologische kennis, maar dat is ook de kennis van het woord van God. Maar alleen mensen die daarin willen naspeuren... Ja. In Psalm 111 staat ook, dat groot zijn de werken van God, na te speuren voor de mensen die daar plezier in hebben, die daar behagen in hebben. Ja. En hij staat er daarna, hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gesticht. Ja, dus dat, die gedachtenis is een gedenkboek ja. en daar staan zijn wonderen ook in de toekomst in. Amen. Nou, de Europese Amen. Unie hadden we het over geloof ik. Ja, ja, ja, absoluut. En en ook over, uh, over Daniel en uh, voor sommige mensen en, en voor mij zelfs ook uh, af en toe toch wel moeilijke begrippen die hij hanteert. Hè. Uh, er wordt een, ook in de openbaring heel vaak over dieren gesproken, een vergelijking met, met dieren. Ja, ja. en zo. Daar komen we op. Daar komen we op. Ja, want ik ben wel benieuwd waarom, uh, waarom God nou het voorbeeld van een dier gebruikt. Ook, ook dat uh, wordt allemaal helder, maar niet alles tegelijk. Want, uh, dan kom ik in de war. We gaan op jouw manier. Ja, maar de, de, de kijkers die zullen yeah. dat wel volgen allemaal. Okay. Maar ik kan het niet volgen. Ik had een beschooldeester. Maar uh, Daniel, ja. een van de machtigste heersers van de wereld was de baas van het Babylonische Rijk. Dat was koning Nebukadnezar. Ja. En die had een droom. En die droom, die vertelde die niet aan zijn waarzeggers en aan zijn droomuitleggers. Want hij dacht zelfs kijken of die lui nou uit hun duim zuigen of dat ze werkelijk het weten. Ja. Nou, ze wisten het natuurlijk niet. En ja, ze wel, kon... zij hadden het niet gedroomd? Nou, ze hadden het niet gedroomd, maar ze wisten het gewoon. Ze nee. wisten het, het niet te vertellen. Ja. Dus Nebuchadnezzar, zoals al die tirannen zeggen, kop eraf van die lui. <laughs> Terwijl zijn bazen, zijn zetbazen, zijn soldaten bezig waren die lui uit te moorden die wijzen, kwamen ze ook bij Daniel, die zegt, wat is er aan de hand? Ja. Nou, ik, ik kan het wel, als ik het aan mijn God vraag, zei Daniel. Dus Daniel bidden en vasten, en God laat die droom van Nebuchadnezzar aan Daniel zien. Ja. En Daniel, die is zo dankbaar, die zegt, heer, u bent het, die koningen afzetten en koningen weer aanstelt. u openbaart het. Nou, wat had hij geopenbaard? Ja. Dat is dat beeld, een groot ontzettend groot afgodsbeeld, zag hij. De kop was van goud, het lichaam was van zilver, en dan krijgen we de heup van onderen, dat was van koper, en de benen waren van ijzer, en dan die voeten. Die waren belangrijk, die waren een mengsel van leem en ijzer, wat niet mengt. Ja. Wat, wat, wat, wat jij net ook zei, Europa, Europa dat mengt zich niet, niet. eigenlijk, dat zullen we wel zien op de Olympische Spelen. We blijven allemaal... En op de, met de voetballerij. Ja. we blijven allemaal uh, Hollanders. En we juichen allemaal voor uh, de Hollandse atleten. Absoluut. Nou, wat was die kop? Vertelde Daniel Nebukadnezar. Dat is het Rijk van Nebukadnezar. En dan kwam daarna kwam het Rijk van de Meden en de Perzen. Mm -hmm. Daarna kwam het Rijk van Griekenland. Van Alexander de Grote. Wat Daniel uitvoerig beschrijft. Ja. En daarna kwam het Romeinse Rijk. Dat waren twee benen. Ja. Dat was het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. Klopt. En daarna kwamen de voeten. En die zijn er nog niet. Die komen ook tot aan de eindtijd. Hoe weet ik dat? Waarom sla ik er uh, ja, zo'n zo 2000 jaar geschiedenis over? Ja, precies. Ja, dat is een goede vraag. Nou, dan gaat hij dan. Dan lezen we Daniel 2, vers 44. Okay. Maar in die dagen van die koningen... Dat zijn die tien tenen, die stellen tien koningen voor. En straks kom ik terug op dat beest van jou, want die had de tien hoornen. Ja, ja, ja. En dat ja. zijn ook tien koningen. Ja. Dit zijn dezelfde. Zal de, de God des hemels, dat is God van hemel en aarde, de Vader van onze Heer Jezus, een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet te gronden zal gaan. Dus er komt daarna, na dat rijk, dat is een koninkrijk dat in eeuwigheid niet te gronden zal gaan, na het Romeinse Rijk. Ja. Nou, dat is nog niet gekomen. Het is wel een geestelijk koninkrijk gekomen van de gelovigen. Maar het, het aardse koninkrijk is er niet. Nee. Waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Hier komt Israël ter sprake. Later zullen we zien dat dat ook Israël is. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Nou, dat is de toekomst. En, en, en wat is dus dat geval, die voeten van leem en ijzer? Mm -hmm. Dat is ijzer, dat is dat Romeinse Rijk. Ja. Elders in de Bijbel lezen we dat we er in Europa een hersteld Romeinse Rijk zal komen. Dat dat weer tot leven zal komen. En dat is begonnen met het begin van de Europese Unie. Ja. En in de tachtiger jaren... Zijn... Is, dat, is dat wat in vers 43 staat? Uh, dat, dat gij gezien hebt: ijzer vermengd met Dat ja, ja. Alleen betekent, uh, zij zullen uh, zich door huwelijksgemeenschap vermengen. Ja, dat staat er. Met dat huwelijksgemeenschap. Kan er mag geen samenhangend geheel vormen. Ja, het is geen huwelijksgemeenschap. Er staat in, de, uh, in het Hebreeuws een ander woord voor, ja. dat weet ik niet meer. Ik heb Nee, het maar nagegaan. ik heb hier de MBG. Die zegt dat, maar, maar het is in ieder geval een, een verbond wat gesloten wordt... verbond. Tussen de diverse ja, Europese ja, ja. landen. Dat is wat hier eigenlijk in 43 ja, ja, ja. staat. Ja. Interessant is dus dat uh, de Europese Unie gekomen is... en iedereen dacht, oh, dat zijn tien staten waren in het begin. Maar ja, er ja zijn... want er begon het begon natuurlijk met de Europese gemeenschap... U de, de, kolen en staal. Kolen en oh, dat is al zo lang geleden. Ja, dat maar... weten alleen de, dat, stok, dat, de stokoude kei dat eh, kijkers. Ik, dat moest ik leren op school. En, oh, ja, ja, en, ja, en jij weet dat ook nog. Ja, zeker. <laughs> en ik. Maar goed, die, die kei, uh, die, dat toen in de jaren zijn de Oost-Europese landen erbij gekomen, Polen ja. en zo. Dat is het Oost-Romeinse Rijk. Toen zijn die twee benen en die twee voeten weer wat completer geworden. Ja. Wat is er nu een paar maanden geleden gebeurd, een half jaar geleden... toen is Sarkozy van Frankrijk... Die is voorzitter geworden... Die is voorzitter geworden dat als eerste. En als voorzitter een van de eerste daden die hij heeft gedaan gemaakt... ...heeft hij de Arabische landen rondom, rondom de Middellandse Zee erbij getrokken. Ja. Want die hoorden ook bij het oude Romeinse Rijk. En Daarmee Isra krijg je dus West- en Oost-Europa samen. Best, ja, nou, dat wilde Sarkozy niet. Die wilde een eigen koninkrijkje graag hebben. Maar uh, Merkel van Duitsland, die heeft gezegd... ...hé, hé, hé, samen uit, samen thuis... Dus dan gaan we allemaal samen. Ja. Dus nu is het hele oude Romeinse Rijk weer in... Het linker en het rechterbeen. Het linker en het rechterbeen, dat is Oost-Europa, het Oost-Romeinse Rijk en het West-Romeinse Rijk. Ja. En nu zijn die Arabische staten er in een losvaste Unie bij gekomen, en zelfs Israël. En nu zal het profetische handelen van God dan weer een beetje krachtig doorgaan. Hm. Daniel die heeft dus die hele situatie van... Dat hoofd en dat machtige rijk, dat beeld, dat beeld, heeft hij later weer gezien in Daniel 7, in Daniel 7, in, dat, in vier beesten. Ja. En dat eerste dat beest... Dat is ook wat we in, in openbaring tegenkomen. Daar, daar komen we ook in openbaring, daar zal ik je straks weer over, want okay. je gaat als zo'n grazer ja, het had jij. Ja. Um, het eerste beest staat er in vier, dat leek op een leeuw. Dat is dus het Babylonische Rijk, heeft een leeuw. Dat, dat zie je. Irak was dat ook van vroeger. Mm -hmm. En, en, en die Saddam Hussein, dat was de leeuw. Het tweede, dat was een beer. Dat zien we in vers 5. Dat was het Persische Rijk. Als een beer rendende door alle volken heen. Het, vierde, het derde was een panter. En die panter, dat was Alexander de Grote... En het vierde, dat zien we in vers 7, was een verschrikkelijk schrikwekkend en geweldig sterk beest. Het had grote ijzeren tanden en dat was weer het Romeinse, Romeinse Rijk. Ja, dat ja. later weer terugkwam. Wat gaat er dan gebeuren bij het Romeinse Rijk? Dan komt hier in de Daniel-profetie de Heer Jezus ter sprake. In vers 13 moet je maar kijken. Zie, met de wolken des hemels kwam iemand als een mensenzoon. Wie komt er met de wolken des hemels? Ja. Dat is de Heer Jezus. Wie is de Zoon des Mensen? Dat is de Heer Jezus. Jezus. Ja. Zie, dat is weer een van de, van de belangrijke Messiaanse profetieën. Hij begaf zich tot de oude van dagen. Dat is de Heere God. Mm -hmm. En men geleide hem voor hem. En hem werd heerschappij gegeven, eer en koninklijke macht... Nou, dat is dus weer de wederkomst van de heer Jezus. Ja, want er staat daarna dat uh, alle volken, natie en talen dienden hem. Ja. Dat is natuurlijk nu nog niet zo. Dat is nog niet, maar daar loopt het op uit. Ja. Kijk, we zitten nu in die strijd, want dat Romeinse Rijk, dat herstelde Romeinse Rijk, de Europese Unie, dat loopt uit helaas op het Rijk van de, die gruwelijke, verschrikkelijke antichrist. Want er zitten nog steeds, zitten we midden in die strijd tussen de overste van deze wereld, Lucifer... De ...Satan, en de strijd om het koninkrijk van God. Ja, er zijn natuurlijk theorieën uh, waarvan men zegt... Uh, ...ja, maar die antichrist die is toch al lang... Uh, ...we hebben dat allemaal al meegemaakt enzovoort... Het is allemaal al gebeurd. Uh, opom... uh, ik, ik kan er twee dingen op zeggen. Mm -hmm. Ik kan zeggen, ze hebben gelijk... ...maar profetie heeft altijd veel en veel meer dimensies... ...veel meer betekenissen... Profetie kun je op jezelf toepassen. Mm -hmm. Zoals wij dat vaak zeggen. Hij heeft ons in zijn hand gegraveerd. Ja. Maar als je goed kijkt. Gaat als... het over Jeruzalem. Dan gaat het over Jeruzalem. Ja. En als je nog beter kijkt. Dan gaat het over Israël. Ja. Ja. Maar als je die andere betekenissen maar vasthoudt. En niet alles naar je toe eigent. Want anders zit je in de vervangingstheologie. Mm -hmm. Wat we gehad hebben. Ja. En dan mag dat best. En troost, troost bij een volk. Nou ja, daar kan een ja. domer heel veel spreken als ja. er iemand overleden is. Ja, maar het ja gaat... goed. Ik denk, ik denk persoonlijk dat er genoeg teken in, de, in Gods woord staat... waaruit blijkt dat, uh, dat het allemaal nog niet gebeurd is... en dat er nog heel veel dingen moeten komen. Ja, oh ja. ja, Jezaja, Jeremia, en, en ontzettend veel. Ja. Nadat nou, het over Israël gaat, dan staat er... In vers 18, als dan dat Rijk van de Antichrist bezig is geweest. Daarna zullen de heiligen van het, de Allerhoogste het Koningschap ontvangen. En zij zullen het Koningschap bezitten tot in eeuwigheid. Ja. Nee? Dus dan komt Israël weer aan de beurt. Ja. En dan gaan we als, snel naar openbaring 13. Openbaring 13, dat is het hoofdstuk waar die... Uh, openbaring 13 is het ja... Dat is het hoofdstuk waar dat beest weer tevoren kwam. Ja. Waar jij het net over had. Het beest uit de aarde. Ja. Het beest uit ja. de aarde. Ja. En dat is één beest. Maar dat beest, dat had de kenmerken van al die vier beesten bij elkaar. Uh, Daniel. Want je ziet wel, uh, hij leek op een luipaard. En dat was dan Alexander de Grote, het Griekse wereldrijk. Ja. Hij had poten als van een beer. Dat was het Persische wereldrijk, weet je wel. Dat is vers 13, vers 2. En hij had een muil, een bek, zoals die van een leeuw. Ja. Dus dan zijn al die wereldrijken zijn weer bij elkaar. Dan ja, praat jij over het beest uit de zee. Iets verderop staat het beest uit de aarde. Dit is het beest uit de zee, ja. ja, ja. En de zee is in de Bijbel vaak de volkerenzee. Okay. Hij komt uit de volkeren. Ja. En, en uit het land, dan komt het beest uit het land... En dat is het, de profeet van dat eerste beest. Dus in wezen praten we hier over, zeg maar, de, uh, de, de, uh, het verschil tussen de profeet en de politieke macht. De ja, geestelijke ja, ja. en politieke het macht. De politieke en de geestelijke macht. Dus de zee is, de, is de, de, volkeren. de volkeren. En daar komt dat beest uit voort. Ja, dat is dus de politieke macht. Ja, ja. En dat beest dat heeft twee betekenissen. Ja. Dat heeft. De betekenis van de baas mm -hmm. van dat zootje van, van dat wereldrijk. Ja. Maar dat heeft tegelijk ook het wereldrijk. Ja. Dat, dat die gouden hoofd van dat beest waar we het over hadden. Dan zegt Daniel, u bent dat gouden hoofd. Ja. Dat was Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar. Maar het was ook zijn rijk. Ja. Snap je? Zo ja, valt ja, dat ja. samen. Ja. En dat beest uit de aarde, dat zien we in openbaring 13 vers 6, 11. Ja. Dat is, heeft twee horens als van het lam. Als van het lam. Als van het lam, ja. Het maar lijkt erop, maar het is het niet. Maar, ja, hij lijkt op de Jezus, maar ja. hij, hij is de valse profeet. Maar dat is iets wat we heel goed moeten onthouden. Dat, ja, zeker. daar moet je ongelooflijk op letten. Want uh, al die wereldrijken, die hebben ook een religie. Toen koning Nebukadnezar dat beeld gezien had, zien we een paar hoofdstukken verder in Daniel, dat hij voor zichzelf zo'n beeld opricht. Ja. Dat is ook zo'n beeld. Ja. En daar moest iedereen voor buigen. Ja. Want de religie is altijd de samenbindende kracht van een wereldrijk. Ja. Dat is belangrijk. Dat je. Maar het dat... is wel interessant, omdat zeg maar, dat beeld dat, waar mensen voor moeten buigen, dat komt natuurlijk steeds terug. Dat komt altijd weer dat terug. Dat was al, altijd weer een beeld waarvoor mensen moeten buigen. Dat was in het Romeinse Rijk was dat ook zo. Ja. Moesten De eerste christenen moesten wier ook offeren aan de godkeizer. Ja. Snap je? En die deden dat niet. Zo ja. komt er in de eindtijd komt er ook een religie. Ja. Maar in de eindtijd komt er ook een beeld wat zelf gaat spreken? Of hoe is dat ook alweer? Ja, ach, ze, ze kunnen alles met een computer tegenwoordig. Ja. Ja. En, en in de eindtijd zullen iedereen gedwongen zijn. Dat wordt een volkomen gecontroleerde samenleving. Ja. En sommigen denken dat dat te maken heeft met die, met die chips, weet je wel. Ja. Uh, maar, maar goed, je, je kunt niet gaan of staan of die satellieten die controleren je. Vooral als je een tomtom -tom in je auto hebt. Ja, ja. ja dit is, dit, het wordt een totaal gecontroleerde... Nee, maar wat ik bedoel Jan, er staat toch in vers 13... en hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken... zodat het beeld van het beest ook zou spreken. Ja, nou sommigen denken dat dat ja. een soort computer is. Ja, ja. Uh, en, en, en spreken tot de mensheid, dat is natuurlijk ook heel simpel. Ja. Daar heb je tv voor. Ja. En in bijna alle dorpjes en streekjes van de wereld komt alweer een tv. Dat zal ook wel gauw gaan ja. gebeuren. Niet dat dat gaat gebeuren. En, en dat is dus... En in die tijd, als dat gerealiseerd wordt, komt er een enorme vervolging. Ja. Van twee groepen mensen. Daar wil ik ernstig voor waarschuwen. Voor twee groepen mensen. Dat zijn de joden. De orthodoxe joden. Ja. Want die willen niet toe... liberale joden ja. waarschijnlijk helaas wel... Ik weet van niet, maar uh, orthodoxe joden willen zich niet assimileren, die willen zich houden aan de Torah, ja. aan Gods woord, aan de ja. tenach, aan het oude maar, testament. <coughs> Zouden die dan ook niet zo verblind zijn dat zij de antichrist, omdat we net zagen, <coughs> even kijken, uh, dat hij, hij, hij was alsof het lam, uh, als het lam, hè, weet je wel. ja. Uh, yeah. Dat, ze, dat zij dat makkelijk overnemen en denken van daar is de Messias. Die ja, moet maar daar staat gaan. ook in Daniel een interessante mm -hmm. profetie over wat je nu zegt. Ja. Uh, de antichrist heeft namelijk een model. Ja. En dat model dat was een Syrische, let op, een Syrische koning. Die heette Antiochus Epiphanes. Uh, dat is de schitterende Antiochus de Vierde. Ja. En die wilde ontzettend graag ook één religie hebben in zijn rijk. De Griekse religie. Ja. En de liberale joden uit die tijd, die deden daar vrolijk aan mee. En een aantal orthodoxe joden ook. Maar een aantal getrouwen, die deden dat niet. Okay. En dat waren de zogenaamde Maccabeërs, noemden mm -hmm. we dat in die tijd. Hè. Je weet de apocryfe boeken ja. van de Maccabeërs. Mm -hmm. En die zijn toen in opstand gekomen. Ja. En die hebben toen ook kleine hulp gekregen. En die hebben eigenlijk Israël gered van die godsdienst van de wereld, van die ja. antichrist. Zo zal het in deze tijd ook zijn. Er komt een wereldheerser, dat beest uit de zee. En er komt een profeet van dat beest uit de zee... die een religie gaat propageren waar een of andere vage god boven staat, mm -hmm. snap je... Maar die orthodoxe Joden zullen zeggen: We hoeven geen vage God, want de Heere is onze God. Ja, ja. Snap je? Ja. Zij noemen de naam van God nog niet. Ja. He, dat, de naam de Heere, De Lord zeggen de Engelsen, de Seigneur zeggen de Fransen. De Joden zeggen Adonai. Ja. Dat betekent gewoon een Hebraeus meneer. <laughs> uh -huh. He, zoals de Heer, ook meneer, de, de, de, de, de Heer van de Vechten. En weet ik voor wie voor heren er allemaal hier zijn. Snap je? En, en zo zeggen zij Adonai. Maar de echte naam van God spreken ze nog niet uit. Nee. Dat, dat komt nog wel. Ja. Maar zij zullen daar trouw aan zijn. Okay. Dus er staat dus zij, iemand... zullen, zij zullen herkennen dat uh, de, de antichrist, ook al doet hij zich voor als ja. uh, een Engel des is licht. Ja. Uh, dan zullen zij herkennen ja. dat hij een niet is. En zij zullen, zeggen, zeggen. Zij zullen blijven zeggen. Shema Yisrael, israël, Adonai Elohenu. Adonai, de Heer ja. onze, is onze God. Adonai Echad. Nee. De Heer is één. Dat zullen nee. ze blijven zeggen tot ja. op hun sterrenbed. En de tweede groep die dat zullen, niet zullen doen, dat zijn bijbelgetrouwe christenen. Die zullen zeggen, we hoeven geen andere God, we hoeven niks. Jezus is Heer. Ja. Dat wordt de hoofdbeleidenis van bijbelgetrouwe christenen. Jezus is Heer. Hij is de komende koning. En, en de hemelse vader, zijn vader is ook onze vader. En dat, nou. zo zal dat gaan in die tijd. Daar gaat het steeds meer naartoe. Want New Age is druk bezig om die religie te maken. De, de, de Verenigde Naties zijn bezig om die religie te maken. En alle wereldreligies trekken op naar Jeruzalem. De vrijmetselaars trekken op naar Jeruzalem. Het gaat ontzettend hard in deze tijd. Ik denk dat het heel interessant is, Jan, om uh, toch nog eens te kijken... of we de volgende aflevering, dat hele Europa-gebeuren, uh, even iets verder kunnen uithandelen... Uh, ...door uh, erop in te gaan, nog even iets dieper. Uh, want onze tijd zit erop. Oh, dat gaat snel. Ja, dat gaat heel snel. Maar ik, het is een heel erg interessant en het komt ook dicht bij ons hart natuurlijk. Natuurlijk. Ja, dus ik stel voor dat we de rest van Europa in een ook volgende aflevering... dicht bij aflevering... ons huis dicht bij ons gezin en dicht bij onze, gezinnen, ja. dicht bij onze kerk. Precies. Het komt verschrikkelijk dichtbij. Goed. Dus, dus uh, we gaan deze aflevering afronden en de volgende aflevering gaan we door met Europa... ...en alles wat wij nu al kunnen herkennen... En wat ons nog te wachten staat. Is dat goed. goed? Hartelijk dank voor het kijken. Jan zei het al, het komt dicht bij ons huis. Het komt dicht bij ons hart. En eh, er zijn twee groepen die uiteindelijk zullen kunnen onderscheiden eh, dat de antichrist Jezus niet is. Ook al doet hij zich voor als een Engel des lichts. Volgende keer zullen we hier verder op doorgaan. Eh, dan zullen we Europa opnieuw behandelen. Graag tot dan. Ja, nou. Oké, snel. Ik ben nog niet op mijn een... <laughs>